9 uur.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 Als biologisch blijven verkopen. In de reactie zegt de toezichthouder dat bedrijven fouten mogen maken en dat ze het recht hebben om die te herstellen. Het Rijksmuseum wil een schilderij van Rembrandt kopen en heeft daar 165 miljoen euro voor overmeld NRC. Het schilderij, de Vaandeldrager uit 1636, is nu nog in handen van de Franse bankiersfamilie Rothschild, maar die zou het willen verkopen. De Franse overheid wil het liefst dat de Rembrandt in Frankrijk blijft en heeft Franse musea drie maanden de tijd gegeven om een bod te doen. Een Franse kunsthistoricus verwacht dat het Louvre de Rembrandt niet kan betalen en dat de schilderij daarom naar het Rijksmuseum gaat. De verdachte van de moord op een Belgische studente heeft een bekentenis afgelegd, schrijven Belgische media. De 23-jarige studente Julie van Espen... werd gisteren doodgevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. Ze werd sinds zaterdagavond vermist... nadat ze op de fiets van een Antwerpse randgemeente... naar vriendinnen in de stad was vertrokken. Er werd meteen rekening gehouden met een misdrijf. De 39-jarige man was in de buurt van het Albertkanaal gezien. De politie noemde hem eerst een belangrijke getuige... maar ging er waarschijnlijk al vanuit dat hij de dader was. De man is twee keer veroordeeld voor verkrachting. Het weer, veel bewolking, vooral in het noordoosten kans op een bui... en het wordt 10 tot 14 graden. Morgen regen en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Veel vertraging nog altijd op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij knooppunt Zaandam 10 kilometer, je meer dan een uur extra. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A8 richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Zuid, daar staat 7 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht en ook daar is de vertraging meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Daddy Yankee en Dura hier bij ZFM. En ik zou zeggen, allemaal welkom in het tweede uur. Op die 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk op de tv-krant. En dan gaan we eventjes kijken. Ja. Lukt het nog een beetje, André? Uh, ja, hoor. Ja. ja, ja, ja. ja hij doet test, het. Ja, test 1, 2, 3. Test ja, hij, 2, 3, ja, 2, 3, hij doet het. 3, 4, <laughs> 5, 6, 7. Ja. ja, hij doet het gelukkig. Hey,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 Ja, zit hij vast? Ja, je, ja maar ik kan er niet bij. <laughs> moet hij <die> harder of <laughs> ja, Harder of, ja, hard of ja, Iets harder. Ja, dank je. Oké. Okay. Dank je. Heren, welkom ja. hier in Zandvoort. Ik, dank je, wel. Ja, dank ja, je. Ik, ik begreep, de een komt uit Brabant en de andere komt uit de richting Arnhem. Klopt dat? Uh, ja. Uh. ja, nou, ik kom uit Pelp, maar ik kom eigenlijk uit Heemskerk. Ja. Ik zat vroeger vaak in Haarlem, in de Haag. Ja. Als we zo gaan beginnen, Jan, ja. dan ja. kom ik ook niet uit Brabant. <laughs>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 Ja, dat was behoorlijk hoog. Ja. <laughs> uh, hoe kwam dat zo? Waren jullie op zoek naar een zanger? Of, uh, want jullie waren natuurlijk altijd de eerste formatie alleen, de witte. Ja. En, en klopt. Uh, ja, hoe, hoe dat zo? Nou ja, we, ik, op YouTube uh, zag ik uh, een uh, filmpje van uh, Leroy. Ja. Bij een talentenjacht. Waar Glennis uh, Grace uh, heel enthousiast over was. <laughs> over jou. ja Was dat Glennis Grace? <laughs> was dat ja. ja, dat was ze.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 Ja, want toch? dan begrijp je ook een beetje waar het over gaat. Ja, ik heb, ik heb natuurlijk ook het filmpje waar je je verhaal in vertelt... heb ik natuurlijk ook gespot. Okay. Ah, je bedoelt, is dat de eerste gelukkig zijn? Waar hij in vertelt inderdaad dat hij de nummers zelf schrijft... En, en dat hij daar plezier in heeft. En ja, ja, vindt. ja, ja, En uh, ja, ja. En, uh, ja. ja. En toch uh, ja. met zijn zoons. Uh, ja. ja, toch in de muziek. Uh, ja. Dat is een mooi stukje, hè? Ja, ja, ja. Vind ja. Ik ook. ja. ja. Het is toch uh, iets... Uh, nou ja, sowieso voor jou natuurlijk... dit filmpje om, om, om te bewaren eigenlijk. Ja, joh, fantastisch. Uh, ja, ik bedoel, het, blijft, uh, het blijft altijd uh, op internet uh, te vinden. Klopt, ja. Goh, wat uh, heb jij toch een lage stem, man. Ik kan <laughs> nog Heb je gisteren al, al zwaar <laughs> gehad? Uh, dat kan ook natuurlijk. Uh. Nou ja. <laughs> <laughs> het kan nog lager, hoor. <laughs> hey, en... Uh, ja, Leroy, uh, jij bent erbij gekomen. Ja.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 Nee, het is, het is echt die G, ja, ja, dat is 18G, hè? Ja, dat zit er dat de sowieso de in, de natuurlijk. <laughs> je hoort wel dat je hier niet vandaan komt. Ja, nou, nou, ja, okay, is, dat, is, dat is waar. Niet, niet uit de beurt van uh, hier. Nee. nee. Hé, <laughs> hey, maar uh, ja. Uh, zijn jullie juist uh, gaan, gaan proberen? Uh, ja. Uh, jullie denken van, uh, hey, we laten hem... gooien hem op het schip en... laten het alsjeblieft niet zinken. Ja, nou ja, het duurde even voordat we de formule te pakken hebben, hadden. En uh, uiteindelijk was het zo dat uh, Leroy zingt in een bepaald register. Ja. Uh, ik de melodie en de tekst. En dan uh, gaat het naar Dirk Jan toe. En die uh, doet alle instrumenten. En hebben we een studio waar de zang opgenomen wordt. Ja. En dat is eigenlijk een, uh, een uh, formule... dat duurt even voordat je zo'n... Uh, ja, zo'n zo setup gewonnen ja, hebt. Ja, ja, ja. Voordat, Wordt een beetje een werkwijze, uh, zeg maar. Ja, ja. Een, een werkwijze is die, die bevalt. Ja. En dat is eigenlijk nou... Uh, nou dat sinds eigenlijk uh, min of meer voor altijd... Yeah, hadden we hadden ook een kerstliedje nog... is dat eigenlijk uh, een goede manier geworden. Dus, dus, ja. dus eigenlijk is voor altijd uh, een test geweest. Eigenlijk sinds ja, de outro van uh, een Mooie ja. Dag toch uh, ja ze is de outro van een mooie dag volgens nou, mij Toen is het je... begonnen ik zei, was dat voor of, of voor altijd oftewel of ja. dit de, de nummer wat ja. ik net, uh, is net ook, ja ja ja precies, precies. ja ja ja ja of, oh, Ik ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja En nou, dan begin ik met de CD's te gaan. <coughs> oh, <laughs> no, no, no, no. Hey, ja, nou, nou, nou. Ja, een prachtig nummer. Uh, ja, de, de, de muziek doen jullie ook allemaal zelf, natuurlijk. Ja, ja. Uh, de, de prezen, Of uh, tenminste, de CD's opnemen en dergelijke, dat gebeurt ook in eigen beheer. Ja, ja alles. Ja, ja. Even kijken. Volgens mij doet zie je ook aan. Hallo, is 1, 2. Wil je even Moet ik, uh, Even het uh, plugje misschien? Even aandrukken. Zo, is dit beter? beter. Nee. Ik kom wel binnen. Nee. Misschien eventjes uh, opnieuw pluggen? Ja. Dus, ben ik nu... Uh, nee hè? Ja, ik, ik hoor je wel, maar de microfoon doet het niet. Oh, dat is toch niet <laughs> erg. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo, is dit... Nee, nee, nee, nee, nee, dat is hem ook niet. Oh. Nou ja. hier... Geeft ook niet. Nee, nou ja. we gaan er gewoon eentje delen. volume. Uit... We, we, we gaan zo gewoon eventjes wat, uh, wat aan die klug uh, morrelen. Uh. Dat, dat komt goed. Hey, um, ja, wat ik zelf ook een leuke nummer vind, is mijn meisje lacht. Oké. Okay. Ja, is dat? is dat in de privésfeer iets gebeurd dat je denkt van nou. Uh, dat we meisjes laten lachen op de ja, <lacht> Nou ja, zoiets. Nou, we eigenlijk niet zo vaak voor dat ze lachten. Dus ze hebben ook gelijk een liedje op gemaakt. <lacht> nou, hebben jullie liedje opgemaakt. Nou. nou. <lacht> nou. Ja, ik ben altijd heel serieus. Ik heb Leroy, Leroy als inspiratiebron gebruikt. Ah, oké. Okay. Hij, hij, uh, hij was degene die. Uh, zijn, zijn meisje lachte dus nooit. Nee, dat klopt. En dat was voor jullie de inspiratie om eh, dit nummer te maken van. <laughs> mijn meisje lacht. Ja. Leroy en vrouwen. Ja, dus ja, ja, ja, ja. Ik ben zo hartstikke dank, dankbaar daarvoor. <laughs> ah, het is in ieder geval een leuk nummer geworden. Dat sowieso. wel. <laughs> ja. hey, maar. Um, W wanneer zijn jullie zelf eigenlijk begonnen? Uh, dat, dat verbaas ik me eigenlijk wel. Uh, is... Zullen jullie met z'n drieën met uh, Leroy? Nou, ja, jullie zijn sowieso eerst begonnen met uh, De Witte? Ja. Uh, uh, hebben jullie daar uh, gewoon wat cd's voor de leuk, voor de fan? Uh... Uh, nou, ik had eigenlijk uh, in een aantal jaren een, een aantal liedjes uh, gemaakt. Ja. En uh, toen uh, was, kwam mijn verjaardag in het zicht.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 En is, is hier niet bij? Nee, die, die, die kon dat niet meer. Vanwege zijn werk. Oké, okay. ja. Nou ja, dat kan gebeuren. Ja. Ik bedoel, jullie zijn er in ieder geval. Goede reis gehad trouwens hier naartoe? Ja. ja hey, waar, waar, waar, waar, waar jullie ook vandaan kwamen. Dat, nou ja. <laughs> ja. of het nou uit Arnhem is. Of uh, Brabant, Limburg. Uh, of Geest. Uh. <laughs>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 Ik denk dat we mij een gaan draaien. Ah, Mijn mooi. meisje wacht. Heel mooi. Doen we. Als hij wil, ja. Zij, ach, te stom voor woorden. Ging niet ik van haar lach? En zo, heeft ze ruimte nodig om zichzelf te zijn. Zij, mijn meisje lacht en straalt als zij mij ziet. Mijn meisje laat. Zazad. Ik kom net binnen, zij heeft op mij gewacht. Oh ja, het is zo heerlijk samen nu naar bed te gaan. Uit, nou, ze is uitgelachen. Ah, ik doe weer mee. Ja, ja, ja, ja. Yes. ja ik ben zo blij dat ik nu weer mee kan kletsen. Ja, kijk hey, uh, ja, uh, kijken, sinds wanneer bestonden jullie al? 26 september 2015. Zo, zo kort, maar. Is dit nou? Ja, nou ja, er zijn er wel. Was daar, het niet 25 september? <laughs> nee, 26 september. Nee, 26. Eh? Ja. We hebben we elkaar al eens ontmoet? Zeker? Nee. Nee, toen we elkaar, daarvoor hadden we elkaar ontmoet. Dat was op mijn verjaardag. Ah, ja ja, mijn eerste single daar, was uh, ja, januari 2000. Daarom weten die datum zo. maar toen waren we al lang ja, onder Jan. Ja. <laughs> heel verdacht dit. ja, ja, ja, ja. Ik ik het ja, ja, ja dat is wat vergeten weten de datum. dat is wel <laughs> <laughs> geslepen, hè? <laughs> hey, maar de, ja, jullie trainen ook gewoon actief in het land op. Ja. En.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 <laughs> nou lullig Dankjewel Leroy Fijn ja. dat je er was ja. Ja. Ja. Ja. Dus, die, dus eigenlijk bij optredens Is het vooral, uh, vooral Leroy ja. Uh, Maar ja, dus ah, ja. eigenlijk Dat draait het ook vaker om dus ja, En die, ja. kan je ook, ja. uh, die kan je ook alleen boeken Ja Leroy is alleen te boeken Ja ja, ja. En dan, uh, en dan uh, uh, ja. jullie gaan niet mee voor de fun. Of, uh. nou ja, als ik die one man band, als ik dat nog een keer voor elkaar krijg. Ik ja. ben nog een goed pak aan het maken. Dan, ja, kijk, dan ga ik dat wel doen hoor. Met ja, de trommel uh, en die toeters. Ja, dan dus wil, uh, wil ik je wel hier in de studio, hè? Ja, dus, dat wil ik ja. zien. Ja, dat snap ik. Ik zou ah, ja, zelf ja, ja, ook ja, ja. wel willen zien. <laughs> Oh ja, dat is, als het album klaar is, gaan we wel uh, theater in. Ja, ja we ja. hebben wel plannen voor een toertje, en dan, ja. maar dan moet er wel wat versterking. Okay, uh, en, en, en wanneer is dat eigenlijk een beetje uh, richting? Ja, later dit jaar, denk ik. Uh, denk nou ik meer, ja, ik, of, hoop, uh, ik hoop dat het in september... Is het goeie, ja. september er moeten nog drie liedjes uh, gemaakt. Uh, ja, om ja, een, album, uh, compleet ja, ja, een album compleet te krijgen. Een album compleet te krijgen en ik hoop ja. dat dat toch... Uh, nou ja, laten we maar zeggen september... Nou zeggen, van, <laughs> ja, laten we zeggen dat tegen het einde van het jaar. Tegen het einde van het jaar. Laten sorry, we het daar maar eventjes op houden. Ja. En dan uh, gaan jullie een theatertour houden. En dan brengen jullie ook gelijk de album uit. Ja, precies. Ja, ja. Ja. En, uh, ja. Wat, wat zijn de bedoelingen dan? Nou ja, doorbreken. De wereld veroveren. <laughs> <wereld erover>, ja. <laughs> dat is logisch, toch? Ja. <laughs> nee, nee, maar. Uh, de bedoeling is. Uh, de bedoeling is uh, ja, hoe moet, hoe moet ik het zeggen? Um, Leroy is een fantastische zanger. Ja. <coughs> en wij doen uh, alles om uh, het bed voor een meneer te leggen. Ja. En uh, hij verdient een, uh, een mooi een, een, groot Een, een plekje, ja. Dat is mijn... Ja, want tussen uh, uh, uh, de artiesten... het is toch een uh, hele massa, laten we het zo zeggen. Ja, En, ja, ja, ja. en, en uh, ja, om, om je eigen daartussen uh, te manoeuvreren... en uh, ja, toch...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 Ja, hangt, hangt van de vrouw af. Ja, nou, maar het is, nou ja, het hangt van de vrouw af, ja. <laughs> dat, dat hebben we Gevaarlijke onderwerp, ja, laat me ja, ja, ja, ja, niet verder ja, ja, ja. de... ja, hierover. <laughs> ja, nou, weet je, daar gaan we het ook verder niet over hebben. Want, eh, eh, want, eh, ik heb de volgende voor me staan. De, alle jongens willen jagen, dus eh, ja... Ja, dit gaat ja, over Leroy. Ja, ja. Dat, is <laughs> dat is op zijn lijf geschreven. Nou, kom maar zeggen. Wie is die dame waar je mee op het strand loopt in de clip? <laughs> uh, ja. ja, dat weet ik niet eigenlijk. Oké. Ja, nou, ja. ja, okay. ja uh, het was uh, maar een vraag. De, ik ik, ik heb ze natuurlijk... Ja, ja, ja, ja. Nou, ja, een, mooie, een mooie dag. Ja, een mooie dag, ja. Ja, uh, was het een mooie dag? Dat is een verkeerd onderwerp. Ik uh, denk onderwerp. dat we eventjes het <laughs> moeten doen. Het uh, was zo lekker weer vandaag. Uh, ja, Ik zeker. Echt, echt het is maar ja. goed dat we in het noorden zitten. Ja, precies. Daarom. Nee, dat, uh, ja, dat was uh, een figurant eigenlijk. Oké. Okay. Eigenlijk. Ja, ja nee. dat is zeg genoeg. Nee, dat was, dat was mijn partner uh, op dat moment. Oké. Okay. Op dat moment. Nou, dat, uh, dat was een formulering, dit. Dat was bang voor ja. Ja. ja, wat moet ik je nou zeggen? <libans> nou ja, dit zegt: je kunt zo de politiek in. Dat dus, uh, is fantastisch, een fantastisch net antwoord. Dat was correcte vraag. Ja, en, oh, en, en een politiek correct antwoord. We gaan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 Dus de woning, daar kom je niet in. Oh. Zij is zo kwaad. De jongens willen jagen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Dat hebben jongens nodig. De jongens willen Entertainment for you, zaterdaggast. gast. Leroy en de Witte hier in de studio ja. aanwezig. CFM Zandvoort Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. En de heren zijn hier dus ook uh, tot die tijd. Ja. Zeker. Ja. Hé, hey, um, nou ja, daar gaan we niet meer over verder. Hè? Over de videoclip en dergelijke. Uh, wat? Nou ja. Uh, uh, uh. hey, um, volgende liedje. Ja, volgende <lacht> liedje. Nou ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja ik, ik, ik heb hem eigenlijk ook klaar staan, die. die die jullie als laatste uit hebben ge gebracht. Ah. Gelukkig zijn. Oké. Okay. Dat, ja, dat was dat dan lukt dan ook, nu wel? Er was er ja. nog één voor. Uh, ja. <laughs> Oké. Okay. Er nee. was wel. er nog één ja. uh, voor, hand in hand. Uh, ja, die, uh, die, die, die. Die is hier aan de. Uh, Zullen we die hier zo eerst doen dan? Ja, die zie je gedeeltelijk aan de kust uh, bij Callans uh, oog opgenomen ook. Oké, okay, ja, want ik heb. Uh, Op ik een heb hele mooie winst uh, uh, hele dag. Zo, uh, uh, ik zit even te kijken. Of we ze dan nou allemaal nog kunnen laten horen? Ik haal nog steeds de hand uit mijn oren van die dag. Ah, Oké, okay. van het filmen of? Uh? Met hand in hand. Met, met hand in hand. Van, hand in hand, ja. Ik, eigenlijk ook het. Uh, werd, werd, werd, was redelijk succesvol ook. Uh, het is, uh, ja. Ziet, dat, de, dat ging. Dat ging uh, we zijn heel druk op Facebook. Ja. En ik hou die statistiek ook bij op Facebook. Ja. En. Uh,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 een, een, een applausje, zeg maar. Hè? Een, applausje, een, kleine, ja. een klein applausje waard, toch wel? Ja, jongens, ja, kom ja, op. toch. Applaus, even, applaus uh, uh, <laughs> applausje voor jezelf, okay. jongens. Rap, rap. Nee, maar um, ja, tossen. Ja, ik vind het nou niet echt tossen. Nee, dat is een hele verkeerde woordkeus. Ik vind bijna eigenlijk. Is ook dat toch zou meer dat zouden we eigenlijk kunnen zeggen, zoals ze in de achterhoek zeggen: van Heuken. <laughs> Oh mijn god, heuken. Ja, ja, ja. Dat is echt een woord waar je heel veel van zou kunnen maken. Denk ik. Ja. Zullen we het nou niet over hebben? Nee. <laughs> ik zeg niks, Ik ben nou, nou, de... hard op aan het nadenken. Het gaat samen hand in hand. U. Ja, precies. We ja, gaan draaien. Oh, waar gaat het naartoe? Ja. Kijk wat u.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 Nee, maar uh, Nederland is natuurlijk heel rijk uh, qua natuur. En, en sowieso, uh, ja, plek, ik ben ook wel eens op plekken dat ik denk van... jee, hè, het bestaat toch in Nederland? Ja. Uh, en jullie komen daar vandaan? Ja, we komen van de hele... <laughs> ja. ja. Ja, mooi stukje is dat. Ja. Nou, sommige, want uh, jij woont in het midden van Amsterdam. Ja, ik woon nu in Amsterdam. Zo kort mooi stukje. Ja, uh, nou, Veel uh, natuur hoor, daar ook. Ze zijn bijna, uh, ja, één <laughs> keer vallen, twee keer vallen.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 Ja, oh. of, of wordt dit een dubbel cd? Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, dat, was, <laughs> Ons dat overleef ik niet. Oké, okay. nou, nou, nou, nou ik bedoel, eh, ja, de, die, die, die, die redt dat wel, hè? Ja, selfie. hij wel, maar... Ja, maar okay. goed, eh, <laughs> ik bedoel, eh, hij, hij komt langs als hij, als hij zijn pak aangemeten heeft en dergelijke, dus... <laughs> Wij gaan het filmen. Hey, um. en wij zijn erbij. We zijn erbij, zeker. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Ja, dus, uh, uh, ik vind het wel een heel mooi ambitieus ja, project even, ik, blijf, ik blijf het volgen. Ja. Hé, hey, um, André. Yes. Ja, even, even, ja, even de microfoon van pikken van Jan. En dan nu het ja. weer morgen. Ja, zo is het. Goed, man. Ja. Hé, hey, uh, André. Yes. Vertel eens eventjes, uh, wat, wat, wat gaat het weer doen uh, de komende uh, dagen? De komende het dagen? Ja. Uh, op dit moment is het uh, licht bewolkt met een beetje zonneschijn. Uh, Dodenherdenking straks om acht ja. uur. Zal ja. ook een beetje droog verlopen. Ja, dan gaan we dadelijk ook uh, inderdaad eventjes uh, overschakelen naar de NPO1. Maar dat uh, doet uh, de collega. Ja, uh, voor de rest zal het nog wel afkoelen. Ja. En uh, hier en daar zal het nog wel een buitje vallen. En dat is uh, voor vandaag en morgen. De komende dagen zal de, dus het niet de, erover we, blijven. De bevrijding ook niet? Uh, uh, bevrijding bevrijdingspop. En daar, dat, uh, hier en daar er ook een buitje vallen. Oké, okay, dus de parapluie en de ponchos mee naar ja, de bevrijdingspop. Dat is Ja, geadviseerd inderdaad. Ja, ja, ja. En, uh, en natuurlijk wat uh, te eten. En, uh, en een goede jas. En een goede jas op. inderdaad. Ja, dus 0 ja. tot 5 graden zat hier zo. Ja, en, uh, <laughs> en wil je dat niet? Nou ja, dan zou ik lekker thuis blijven. <laughs>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 Ja, nou ja, agenten kwamen ter plaatse na een melding over een onbekende persoon die voor een woning stond en niet weg, niet weg wilde gaan. Toen de agenten aankwamen bleek de man al onder de douche te zijn gegaan. <lacht> Waarom die dat deed, dat weet ik ook niet. Ze hebben hem weggestuurd en uh, gaan we lekker naar jou gaan. Ja, dat is echt ja. heel gaaf. Dat is ja, ze, ja, nou, af en, van en van toe nee, heb je nee, van die, oh, van die oh, dingen. Waterbesparing ja, ofzo. zo. Ja. Nou ja, we hadden het er net al over. Hè? Je gaf het net al aan. Hè? Na het verhaal van Leroy, ja, er komt scheiding. Wat, wat kun je daarover vertellen, directeur? Scheiden? Ja. Nou, ik, ik, van? Ik, ik, ik, ik, ik, ik ben heel goed in scheiden ja, ik, ja. Ik, ik heb het gezien je lag alleen op bed of op een bank wat was het ja dat, ja, vindt, ja, ik, uh, ja, dat is een dramatische uh, scène ja, ja, ja, ja, ja. dat is wel echt mijn uh, op mijn, mijn top van mijn kunnen hoor ah, oké okay. ja. dus de uh, toneelles to uh, ga je ook nog ja. volgen of, uh, en dit nou eigenlijk is dit, dit liedje is denk ik geïnspireerd op mijn liefdesleven oké dus dat is dan de andere kant van het verhaal ja gaat hartstikke lekker joh oké ik denk dat we hem maar even <lacht> horen moeten brengen dan. Nee. Lijkt me goed. Voor de, voor de mensen die ja, daar beeld bij willen hebben, hoe Dirk Jan, Jan ja, lang uit op die bank legt of bed. Ik weet niet wat dat is. Kunnen ze dat bezichten op YouTube? Zeker. Zeker. zeker. Ja, ja, ja. Ja. Lido en de witte. Scheiden. Ja.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 Wil scheiden zij, kijkt dan ontzettend en fluistert dan zacht. Ik wil niet scheiden. De de the Ik wil Zij kijkt dan ons Ik wil, ik wil niet Ik wil wel scheiden, Jan. Ja, ik ja, ja. wil je wel? Ja, ja. ja? uiteindelijk gewoon ja? nee, ja, ik, ik ben niet getrouwd dus. Oh, nou ja, dan. Uh... Dus je hoeven niet te scheiden. Nee. Kun je gewoon weg ja? blijven, zeg maar. Ja. Kun je het gewoon ja. houden bij afval scheiden. Ja. Het afval scheiden. Ja, Hey, um, ja, nou ja, uh, toch wel een dramatisch clip als ik jou zo zie. Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, uh, yeah. Ik zie dat hier wel natuurlijk. Ja. <h studies> ja. is het, uh, kun je me nomineren voor een Oscar? Het, uh? Ja, ja, ja. ja. Oh, fantastisch. Het ja, is Oscar. Het, het, het, het kan zo, uh, <shard> zo op het podium inderdaad. Uh, Hoppen, nou, misschien kan ik theater. dat dan gewoon uh, live doen. Dat ik dan ja. liedjes ga uitbeelden terwijl Leroy zingt. Ja, dat... Uh, een soort, soort spelen word ik dan op het podium. Met een trommel en dan een hey, Ik heb eigenlijk heel veel Nee, toeden. maar go goed, je gaat, je gaat aan het einde van het jaar naar het to toneel uh, of theater. Wat is het? Uh, voor de uh, cd-presentatie. Ja, dus dan, dan kan ik dit ook gewoon doen. Uh, ja, toch? Ja. Dan kunnen, we, dan kunnen we dat gewoon één geheel van maken. Dit zijn een hoop Ja, idee. jij speelt sketches en uh, ja. yeah, hij zingt het. Ik, uh, en dan, dan nemen we Jan gewoon met de cd en... Uh, ik heb nu al zin in jongens willen jagen. Ja, ik, het... <laughs> hey, ik zie dat we alweer afstormen op, uh, op de klokken van 7 uur. En uh, ja, gelukkig zijn. Ja, dat willen we dat allemaal. Zijn, dat, dat, dat, ja. dat, is, uh, dat is gegeven na het scheiden. Hè. Uh, uh, ja, hoe gaat het nummer? Vallen en ops. Uh, loopt het, loopt het uh, gesmeerd? Ja. Het ja? gaat. Uh, uh,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 Of, sorry, nee, gaat, even lekker. Gaat, nee, dit gaat echt Hij gaat best lekker, hij gaat lekker. Ja, Jim산> hij gaat geweldig, zeg je dan gewoon. Turbo, turbo. Het is een mooi nummer geworden eigenlijk. En, en, ja, ook eigenlijk een apart nummer. Hm? Het is, een, er wordt gezongen en nu valt er ook een stilte. Ja. Is dat bewust voor gekozen? Nou, nee, het is niet voor, bewust voor gekozen, maar het was wel grappig. We hadden een optreden in Nieuw-Puiningen, uh, in de uh, uh, Stadskanaal. Stadskanaal. Oh, ja, ja. En uh, daar zit zo'n uh, tussenstuk, De ja, brug. Ja, ja. En uh, hij zong die brug. En uh, daarna valt er een stilte. En mensen dachten dat het afgelopen was. Ja, dat nou, ja, ja, dacht ik in eerste instantie ook. En, en een keer ging dat door. Dus, ja, ja, die stilte. dus, dus, dus, dus, dus daarom dacht ik van, ja, van waar die stilte? He, is dat bewust voor gekozen? Of, of is dat uh, ja, gewoon eigenlijk uh, een toeval? Nou ja, het is, er is natuurlijk bewust voor gekozen. We <laughs> ja, ja. wilden eerst eigenlijk een uh, mopje doen. Op dat, uh, maar ja, we konden niet echt een goede verzinnen. Uh, dus toen, ja, toen ja. hebben we het maar gewoon ja, leeggelaten. Ja, ja, nou, dus als je uh, iemand over een bananenschild gaat te vertellen... Ja. Vaak is dat het beste. Nou, <laughs> <Ja>. <laughs> serieus, vroeger om, om dan even... Ja, ja... ja. En, en, uh, ja. Nou ja, CD-presentatie tegen het eind van het jaar. En waar was dat? In welk theater? Uh, dat moeten ja, we, we allemaal nog... Uh, maar dat, hou, dat, uh, ons, hou uh, onze website uh, onze uh, Facebook in de gaten. Dan yeah. ga je het allemaal zien. Ja, met, met uh, jullie hebben ook uh, uh, een eigen site, hè? Hebben ja. jullie ook? Ja, www.lieroindewitte.nl en, uh, en een Facebookpagina natuurlijk. Leroy in de Witte. Ja. En een YouTube-kanaal. Yeah. Ook Leroy ja. in de Witte. Ja. En Instagram, en Insta Instagram ook. En, ja, hoe heet hij, uh, Jan? Huh? De, de Instagram. Ja. Jan is toch zo actief op Insta? Is dat, ja. Ben je echt actief, Jan? Instagram, ja? Ja, Ja, We gaan hem gewoon eventjes draaien. Het uh, laatste uitgebrachte nummer van jullie. Uh, gelukkig zijn. Tenminste, niet het, niet het laatste. Laatst, laatst. Maar ik hoop dat er nog vele volgen, natuurlijk. Dank je, wij ook. Gaan ja, we ook ja, zeker maken. Eh, ja. ik, ik hou jullie sowieso in de gaten. Dank je wel. Eh, jou, jouw vooral natuurlijk. Ja, ja eh, ik ga je op de hoogte hoor. <laughs> we gaan het draaien. dan om in de witte en gelukkig zijn. Als de wereld om je heen verdwijnt.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 Graag gedaan. Een raketje. Een raketje? Wat ga je doen, Jan? Wat ga je doen? Een raketje? Nee, dat die USB-raket. Oh, ja. Logisch. Ja, ik denk dat ja, hij wel een ijsje. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, jongens. Je bedankt en een uh, fijne terugreis naar huis. Dank je wel. Dank je. wel. Ja, Graag gedaan. Tot ziens. Uh, Het nieuwtje gaat niet meer lukken, André. We zitten oh, nog een paar seconden blijf, blijf. en dan uh, komt het nieuws. Ja. Hey, uh, ik zou zeggen, ja, iedereen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. André, jij bedankt en uh, ja, graag. Ja, graag tot de volgende keer. Yes. Hey, groetjes, een goed weekend. Bye bye. So, hey, doei. Doei. Doei doei. Tot zover. Het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.